Welkom bij deze nieuwe aflevering over eindtijd en profetie. De afgelopen afleveringen hebben we een aantal keren gesproken over de eindtijd. En we gaan in deze aflevering, Jan, hartelijk welkom ook, eh, terug naar de verbonden die gemaakt zijn met Abraham, Mozes en David. Daar gaan we het vandaag over hebben. Alleen, misschien dat jij eh, ons nog eens een paar duidelijke profetieën kunt noemen die in deze tijd vervuld zijn. Er zijn er ontzettend veel. Heel interessant is wat over Gaza gezegd is. Er komt een oordeel over Gaza, omdat zij een gehele bevolking hebben weggevoerd uh, uit Gaza. Daar komt een oordeel over. In Amos 1, vers 6 staat dat. En in Zafanja staat dat. Maar ook Jezaja, die geeft natuurlijk een heleboel profetieën over het herstel van het land. Neem Jezaja 55, daar staat... In plaats van dorens en distels zullen allerlei bomen opschieten. Ja, Over die dorens en distels hebben we het gehad, hebben het gehad maar... in de afgelopen aflevering ergens. Ja. Dat het hele land eigenlijk eeuwenlang onder dorens en distels heeft gestaan en dat er niemand leefde. En, en dat er bijna niemand leefde, nee. Ja. En dat het allemaal veranderd is, de dorens en distels zijn mm -hmm. verdwenen, het zijn vruchtbare vlaktes. Of bossen zijn er gekomen. Ja. En nou, laat ik er nog eentje noemen. Een interessante profetie in Joël, die we dan nou nog niet hebben gehad. Dan zien we in Joël 3, vers 9, daar lezen we dit. Roept dit uit onder de volken. Mm -hmm. Wat wordt met de volken bedoeld? Dat zijn de omliggende volken rondom Israël. Wat moet er uitgeroepen worden onder de volken? Heiligt de oorlog. Doet de helden opstaan. Ja. Hoor je dat wel eens? Door de Palestijnen, in ja, Cairo, ja, ja. in Amman... Ja. Wat roepen ze dan? Dan roepen ze jihad. En wat betekent dat? Heilig de oorlog. Ach, ja ja. Nee, daar, sta je, daar sta je verrast van te kijken. Ja. Wie, helden... wie moet dit roepen onder de volken dan? Staat er ook iets dat, roep, dat roept men. Men? Ja, dat zijn die imams die roepen allemaal heilig oorlog. Ja ja. En dat gaat over een stuk oorlog tegenover Israël. Maar staat doet de helden opstaan? Ja, nou ja. Van... zijn zoeken helden niet. Nee. Ze verschuilden zich ook achter kinderen om uh, de sluipschutters van de Palestijnen. Ja. Ja, de, uh, en doet alle krijgslieden aanrukken, oprukken. Mm -hmm. ja, dat is die oorlog. Je hebt de oorlog gehad. De onafhankelijkheidsoorlog, de Sinaï-campagne, de Zesdaagse oorlog, de Yom Kippur oorlog. En er komt nog veel meer. Ja, want in Twaalfstaat laat de volken opstaan en oprukken naar het Dal van Jozefat. Ja, dat gaat ook gebeuren. Dat is dus nog weer iets wat uh, in de toekomst ligt. Maar die hele profetie die is bezig vervuld te worden op dit moment. En een groot gedeelte daarvan is al vervuld. Ja. En je hoort die kreet, wat ik net zei. Je hoort overal roepen: die haat, die haat. Dat is de eerste nou, je vraag. zou het er ook uit kunnen leggen, want boven dit stukje staat in mijn Bijbel in ieder geval. De zegen voor des Heeren volk. Als je dan begint met: roep dit uit onder de volken, de Oorlog, doet de helden opstaan. Kijk, als ik niet beter zou weten, zou ik denken van, nou ja, dat is waarschijnlijk God roept Israël op voor een oorlog. Ja, of niet? Maar het staat onder de volken. Ja, nou, het gaat om die volken, oké. Okay. En wat gaat er dan verder gebeuren in vers 14? Mm -hmm. Menigte, menigte in het dal der beslissing, want nabij is de dag des zeren. Dus daar komt een oordeel. En dan komt pas de zegen over Israël. Overigens, die kopjes boven de stukjes in de Bijbel, die. Uh, ...zijn niet de Bijbel zelf, die zijn door de vertalers ertussen gehoord. Nou, geweest. maar dat kan je toch op een uh, verkeerd been zetten, toch? Dan... Uh, ja, nou, ja, moet je, daarom moet je dat, uh, daar niet te veel aandacht aan okay, geven. Oké, goed. Even uh, een andere vraag die ik heb. Wat gaat er nou binnenkort gebeuren? Uh, de Bijbel laat zien dat er helaas nog een aantal oorlogen plaats zullen vinden. Zo uh, uh, uh, groot als de Tweede Wereldoorlog? Groot, uh, oorlogen het in hadden... eerste instantie om het Midden-Oosten... De Eerste Oorlog waar veel uitleggers het eerst aan denken... Ik ben het er niet helemaal mee eens, maar ik vertel dat maar eerlijk. Ja. Dat die vinden we in Ezekiel 38. Gaan we er even bij halen. Ezechiël 38. Vers. Uh, het hele hoofdstuk. Het hele en hoofdstuk. ECGL 39. Ezechiël ja. 38 en 39. Dat is de oorlog van Gog. De overwinning over Gog staat er dan boven. En Gog wordt geïdentificeerd door de uitleggers met Rusland. En dan zien we daar... Dat Rusland in vers 5 ook Perzen, en Perzië is Iran, zoals u weet, ja. Perzen, Ethiopiërs, dat weten we, dat zijn Puteërs, put is Libië in de Bijbel. Okay. Dus een hele groep volken die gaan Israël binnenvallen. En um, dat, dat wordt georganiseerd door wie? Dat wordt georganiseerd door Rusland. Door Rusland. Het is interessant omdat Poetin steeds meer uh, nou, interesse gaat tonen voor Israël. Voor het Midden-Oosten. Poetin, heeft dat put, zit dat er ook in? Nee, dat is nee, dat toevallig. Is een, dat is een inlegkunde van mij. Nou, <laughs> een beetje wel. <laughs> Kijk, die Poetin, Rusland, die probeert bij die olie... Alles draait om de olie. Ja. En daarom raken de volken in de olie. Ja, maar, ze, zou, ze zou in een andere olie moeten komen. Olie van de heilige geest. Ja, gelukkig wel, maar dat komt ook. Ja, ja. Maar Rusland, die wil bij die olievelden komen en die heeft een verbond met Iran. En die helpt Iran met de ontwikkeling van atoomwapens. Dat is uitermate gevaarlijk. Er kan zo'n oorlog over losbreken. Amerika die zit ook te springen om die olie. En die doet het via Saoedi-Arabië en via Israël. En dat kan makkelijk op een of andere oorlog uitlopen. En dat is de oorlog van Gogh. Heel en die oorlog. specifiek. En die, die, jij zegt dat is iets wat we over niet al te lange tijd ook gewoon kunnen verwachten. Dat kunnen we verwachten, ja. Dat is zeker. Maar we waren net blij met, uh, met dat het allemaal zo rustig was. Uh, de, ja, dat, de, koude, dat, de Koude Oorlog is voorbij, het IJzeren Gordijn is gevallen. Dat is uh, ook de indicatie als de mensen in gerustheid uh, komen. En dan onverwachts komt het over de mensheid heen. Onverwachts gaan die dingen gebeuren. Dan zou ik veel eerder denken aan uh, terroristische aanslagen en zo. Maar niet zo direct aan de oorlog. Want we zijn via de Verenigde Naties en via al die... Het dat komt wel. Nee, maar via al die landen, bedoel, uh, Nederland uh, doet mee aan, uh, uh, die stuurt uh, het leger naar Irak en naar Afghanistan, overal ontstaan die vredeslegers. Dus volgens mij heeft de Verenigde Naties daar prima onder controle, toch? Dat barst altijd los, let maar op. En die GOGOorlog oorlog die komt. En veel uitleggers, ik zeg het nog eens, die denken dat dat de eerstvolgende oorlog is die aangebreken Maar, maar uh, wat moet ik me daar bij zo'n oorlog voorstellen? We hebben uh, voor onszelf het beeld van de Tweede Wereldoorlog. We kunnen ons een klein beetje een beeld via wat we uh, via de journaals binnenkrijgen, via CNN uh, over Irak, wat er gebeurt. Uh, maar in wat voor orde van grootte praten we dan? Uh, vers 15. Ezekiel 38, ja? dan zullen jullie komen uit het noorden, uit jullie woonplaats, uit het verre noorden, ja. dus dat is Rusland, veel volken met u alle ruiters, er dus zullen dus uh, ook ruiters op allerlei motoren en dergelijke zullen zijn, een grote schare, een talrijk leger en je zult optrekken tegen mijn volk Israël als een volk die het land bedekt. Je moet goed begrijpen, Ezekiel kan niet over vliegtuigen spreken. Ik ga niet over motoren spreken, want dat, dat, dat was, was het er toen niet. niet. Nee. En dan zal God op een of andere manier geweldig ingrijpen. In vers, 20 lezen we, in vers 19 lezen we dat. Waarlijk te dien dagen zal een zware aardbeving het land Israël teisteren. Beven zullen voor mij de vissen der zee. Een tsunami dus. Het zal een wereldwijde aardbeving zijn. Weer een Were, tsunami. Oh, wereld, wereld. Maar daar, heb, daar hebben we allerlei waarschuwingssystemen voor. Nou, je kunt waarschuwen zoveel je wilt, maar als het komt, komt. Als de aarde gaat trillen, dan trilt hij. Ja. Dat houdt geen mens tegen. Dat is juist. En ik denk dat die aanval van Gog dat die voor die zeven jaar van de Antichrist, waar we het de vorige keer over hadden, ja. zal plaatsvinden. Weet je waarom? Dat je uitleggen. Dat staan we hier. Als Goch verslagen is, zullen in Israël zullen ze geen hout van het. ...veld halen, Ezekiel 39 vers 10, of de bossen hakken, want met het wapentuig van Goch zullen zij hun vuur stoken. En dat zal zeven jaar lang duren. Ze zullen zeven jaar lang waarschijnlijk olie halen uit de tanks of uh, hout halen of weet ik of wat. Dus zeven jaar lang zullen ze daar hun, hun, hun brandstofbehoefte mee kunnen vervullen. jij ziet, uh, gelet op dit woord... Zie je, als ik het uh, al beeldend voor me moet stellen, dan zie je dus een, een, een gigaleger optrekken richting Israël. Ja, ja. Met vele tanks, met vele uh, mankracht, met, met enorme ja, toestanden. En ja. God maar, zal zelf ingrijpen. Ja. Maar raakt dat uh, alleen Israël of raakt dat ook een deel van de rest van de wereld? Wordt het een wereldoorlog? Denk ik niet. <coughs> het is niet. een regionale oorlog. Uh, het, is, het zal zich daar afspelen, maar de gevolgen daarvan en ook... Uh, ...de gevolgen van die aardbeving die plaats vinden, zal vinden, zal over de hele wereld gevoeld worden. Ja. Maar, um, dat, we hebben het dan over Rusland. We hebben het over, welke andere landen noemen jij nog meer? Uh, Ethiopië, Perzië, ja? dus Iran, Libië. En er staat nog vele volken met u. Dus, ja, ook... ja, dus Egypte zou daarbij betrokken kunnen worden? Egypte kan betrokken worden, omliggende Arabische volken zullen ja, ja. betrokken kunnen worden. Ja. En God zal zelf ingrijpen. Maar wat dan interessant is... Um... Kijk, in Israël wonen dus, uh, het, het woont het Joodse volk, maar er woont ook het Palestijnse volk. Zal dat Palestijnse volk daar ook door getroffen worden? Waarschijnlijk wel, ja. Heel, het is een hele tragische zaak is dat, waarschijnlijk wel. Want dat, is, dat zal eigenlijk nooit de bedoeling zijn van, uh, van de wereld om het Palestijnse volk te treffen, Wat toch? Wat kan de wereld die Palestijnen schelen? Is dat zo? Ja. kan ze helemaal geen laag schelen. Ja, Arabische... Volken die hebben zich toch in al die tientallen jaren geen fluit aangetrokken nee, van al die Palestijnse vluchtelingen. Als we kijken naar Europa, als we kijken naar uh, de Verenigde Naties, als we kijken naar de bedoel, die Palestijnen worden toch op giga manier financieel ondersteund en geholpen ja. Weet je waarom? om over te, overeind te blijven. Weet je waarom? 280 miljoen van de Europese Unie die wordt gegeven als afkoopsom aan de terroristen die dan niet in Europa zullen komen. Dat heb ik vernomen, wordt ook in de Europese Raad toegegeven. Oh ja. ja. En maar... waarom, waarom willen die Arabieren daar die Palestijnen zo steunen? Omdat die terroristen daar blijven. Nou, ik bedoel dus, um, in dit geval is het, is, zijn niet alleen de Joden te klossen, om het maar eens even heel praktisch ja, ja. te zeggen. Maar zal ook het Palestijnse volk en de Arabieren die in, in Jeruzalem wonen ook getroffen worden? Het ja, tragiek is dat die de gewone Palestijnen zijn nu al de dupe ...van de haat en de boosheid en de terroristische uh, acties van hun leiders. Ja, de gewone Palestijnen en gewoon <tie> een normale De normale Palestijnen. Natuurlijk. Ja. Daar kun je eerst wel de schuld van geven, maar het is de schuld van hun eigen leiders. Ja. Even een andere oorlog. In Psalm 83. In Psalm 83. Daar staat ook een hele verrassende oorlog. Wat staat daar in Psalm 83? Vers 3. Want zie... O God, uw vijanden tieren, uw haters, teken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. En wie zijn dat? Lezen we in vers 7. Edom en de Ismaëlite, de Arabieren. Moab, Arabieren. Amon, Amalek, Tires, dat is het Libanon. Het zijn allemaal Arabische volken. En wat willen Die. Zij zeggen: Kom, laten wij hen als volk verdelgen, vers 5, zodat aan de naam van Israël niet wordt gedacht. Wat willen ze nog meer? Vers 13: Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. Dat zijn de Bijbelse plaatsen. Dat zijn Gods woonsteden. Eh, dus wordt daar ook nog... de tempel mee bedoeld? Zeg je? Wordt daar ook de tempel mee bedoeld? De tempel is er dan nog niet, denk ik. Nee. Uh, dat is ook de woonstede gods natuurlijk. Tempelberg misschien. Uh, dat is Jeruzalem in de eerste plaats, ja. maar ook die oude Bijbelse plaatsen. Ja, ja. Nou, dat, en dat, dat is dat de is... bedoeling van die Arabieren, de woonsteden van God in beslag nemen. Ja, en eigenlijk voert dat weer terug. Uh, als we lezen dat de duivel ergens zegt, uh, de Satan, ik wil op de hoogste berg uh, zitting nemen, ik wil hoger zijn dan God. Ja, dat is duidelijk. Ja, dat, en, dat en wat is dat dan, dat is interessant. <coughs> In vers 17 lezen we, en vers 18, Overdek hun aangezicht met schande, waarom? Opdat zij uw naam zoeken, Heeren. niet opdat zij vernietigd worden. En wat is het ergste voor een Arabier wat hem kan overkomen? Als hij beschaamd wordt. Ja. Schande is het ergste. Laten zij voor altijd beschaamd worden en verschrikt worden, vers 18, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heeren, de Allerhoogste over de ganse aarde. Ja. He, dat er een opening komt, dat ze door de Heer Jezus weer tot God komen. Nou, eigenlijk zit hier een heel mooi beeld in. Zit er mooi. Zegen wie u vervolgen. Ja. Wat precies de Heer Jezus ja. zelf. Nou, op de sommigen leggen het zo uit: er zal helaas nog een arabisch eh, Israëlische oorlog komen, waar helaas de, weer helaas veel slachtoffers zullen vallen en waar de Arabieren weer zullen verliezen, waardoor de Verenigde naties ingrijpen. ...en er een korte periode van vrede komt, mm -hmm. en dan zeggen ze... ...zal pas de aanval van Gog plaatsvinden. Ja. Weer anderen zeggen, nee, eerst komt de oorlog tegen Jeruzalem, over Jeruzalem. Want dat heeft uh, Mahmoud Abbas, heeft dat heel duidelijk gemaakt. We hebben nu Gaza bevrijd, en dan de volgende stap is Jeruzalem. Hier haat ja. Je naar Jeruzalem, roepen ze allemaal. En daar draait het om, en daar hebben we de vorige keer over gehad in Zachariah 12... En Zachariah 14 en Jezaja 28 zijn allemaal beschreven die oorlog tegen Jeruzalem. Ja, en die dingen gaan allemaal nog gebeuren. En daartussen staan de gebeden van de kinderen gods. Dat is iets wat wij kunnen doen? Ja, tuurlijk. Heer, bescherm uw volk. Heer, leg uw hand beschermend op uw volk. Heer, ga voort met uw plannen over Israël. Heer, en wil ook de Arabieren genadig zijn. Ja. Maar goed, uh, christenen zouden ook een beetje, beetje laks kunnen worden als je dit allemaal leest. En dan zeggen ja, het gaat toch gebeuren. Waarom zouden wij bidden? Ja. Dat is een geheim. God wil gebeden zijn. Ja. God handelt altijd op de gebeden van zijn kinderen. Klein voorbeeld. Een paar maanden geleden sprak ik iemand tijdens een seminar. En die zegt, in 1984 hadden wij een bidstond ook voor Israël mm -hmm. en op een of andere manier, ik wist niet eens waar dat lag, vertelde die uh, mevrouw mij, kreeg ik op mijn hart het woord Ethiopië en we zijn heel intens gaan bidden voor Ethiopië, voor de Ethiopische joden en op een dag werd ik geroepen door, uh, door een zoon of een man, of weet ik niet meer, kijk eens op de televisie en toen werden de Ethiopische joden die werden bevrijd. Terwijl we hebben gezien, in Gods woord, uh, toen we dat onderwerp behandelden, uh, ja, ja. Aliyah, um, dat, um, ja, dat daar ook profetieën over waren. Ja, je zei je elf. En daar staat heel duidelijk dat die Ethiopische Joden losgekocht werden voor 35 miljoen dollar. Dus ondanks dat die profetieën staan, ondanks dat we weten dat dingen gaan gebeuren, wil God toch gebeden worden ja. uh, over dit, dit soort onderwerpen. Ja, nou, ik een klein voorbeeld noemen. Het, onze vader kennen we allemaal. Ja. En dan bidden we uw koninkrijk komen. Waarom moeten we daarvoor bidden? Het komt toch wel. Ja, precies. Snap je? Ja. En, en zo zijn er vele, vele voorbeelden dat God zijn almacht plaas, pas laat losbreken, zal ik maar zeggen, op de gebeden van zijn kinderen. De gebeden van de gemeente hebben een intense invloed. Maar hij is toch ook weer die, die gebeden initieerd door de Heilige Geest? Uh, ja, dat gebeurt ook. Maar dan is het jouw en mijn taak. Om goed naar de Heilige Geest te luisteren. Ja. Ja. God, die, die dirigeert uiteindelijk alles. Ja. Uiteindelijk het wel. Is, het is een wonderlijk spel van uh, ja. gebed, profetie, uh, dingen die uh, aangehaald zijn. En en dingen die gebeuren, die, dingen die ja. niet gebeuren, dingen ja. die uitgesteld ja, worden. Ja. En, en dat alles heeft maar één reden: dat Gods kinderen gaan bidden en door de gebeden dichter bij Hem komen. En, en, en, want kijk, God die heeft de aarde willen verlossen door een mens. Door Adam. Want hij moest de paradijs, de hoofd bouwen en bewerken. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, van het moment dat Gods volk, Gods kinderen, de christenen gaan bidden, dan hebben oh ja. ze ook invloed in de wereld. Dan gaat dat gebeuren, ja. Dan nou, maar dan heb je ook invloed in de wereld dat via... Dan heb je krachtige invloed in de wereld, ja. Via God. En als de, de gemeente en de kerk in Nederland gaat bidden, is er misschien nog een kans voor Nederland ook. Nou, dat denk ik wel. Ik dat denk dat Nederland, als even een uitstapje mogen maken... Persoonlijk denk ik dat Nederland uh, al die eeuwen zo ver voorop heeft gelopen in van alles. We hebben uh, werelddelen ontdekt. We zijn heel knap geweest op, op allerlei fronten. En we hebben dus een, uh, heel vaak nummer één ergens gestaan. En nu loopt Nederland natuurlijk ook weer nummer één op voorop in van alles. Maar in in onrechtvaardigheid, In de negatieve. Ja. Weet, dus, je wanneer Nederland, weet je wanneer Nederland zo, zo belangrijk werd? Dat gebeurde in Amsterdam. Wat gebeurde daar? Dat gebeurde in Amsterdam, dat was uh, toen de Joden uit Spanje en Portugal verdreven werden, ja. toen kwamen er een klein groepje in Amsterdam terecht. En die hadden op zaterdag, op Shabbat, hadden ze een bijeenkomst in een van die grachtenkelders. En de schoudersdienaren ontdekten dat en die zeiden, wat doen jullie hier? Ah, wij zijn van het volk van, van God, we zijn, wij zijn Joodse mensen, hebben hier onze dienst. Dat kan toch niet, dat moet op zondag. Ja, ja. Dus zij haalden de burgemeesters erbij en de burgemeesters die waren ruimdenkend. Er waren ook ruimdenkende Calvinisten, en er een heleboel. Ja. En die zeiden, oh jullie zijn het volk van de God van Israël en deze God is onze God. Dat zingen we ook in de psalmen, want deze God is onze God. Ja precies. Dat zingen we. Dus hartelijk welkom. dat de joden dol blij. En binnen een mum van de tijd gingen de berichten over de hele wereld. In Amsterdam hebben we vrijheid om, om onze God te dienen. En die joden die namen ook hun know-how mee. ...namen hun handelscontacten mee. En binnen een paar jaar was Amsterdam de handelshoofdstad van heel West-Europa. Ja. Dus en als direct gevolg van het zegenen van het volk Israël ja, ja. kreeg Nederland zegen. En daardoor komt die Gouden Eeuw van Nederland, ja. die jij ook noemde... Ja. En daarom heeft Rembrandt ook die prachtige rabbijn geschilderd en het Joodse bruidje geschilderd. Ja, en... Ik heb me zelfs laten vertellen laatst dat ook ons koningshuis daar een hele grote, door de eeuwen heen, een grote rol heeft gespeeld richting Israël. Is dat zo? Weet, weet je wanneer Engeland een wereldrijk werd? Nee. Onder de Puritein, uh, Oliver Cromwell. En die Puriteinen waren de eerste protestanten die weer wat visie op Israël kregen. Ja. En ook Oliver Cromwell. En die liet de Joden, want die waren in 1290 waren die Engeland uitgegooid. En Cromwell, op verzoek van een Nederlandse rabbijn, die heeft hem een brief geschreven, heeft hij de Joden weer in Engeland toegelaten. En onmiddellijk ging Engeland vooruit. Toen kwam er een Rooms-Katholieke koning en die ging weer een stapje terug. Onder druk van die Rooms-Katholieke koning, en dat was verschrikkelijk, ja, ja. hebben de Engelsen, hebben de Nederlandse prins Willem van Oranje uitgenodigd, met een leger om die Roomse koning te, ver, uh, te verjagen. Ja. En daar zijn nog steeds de oranje massen van in Ierland. In Ierland yeah. ja, maar, en die Willem van Oranje is zijn leger is gefinancierd door de Nederlandse Joden. Is dat echt zo? Nou, ja, dat is echt zo. Ja. En die Willem van Oranje werd toen koning Willem van Engeland. Ja. En die was zeer pro-Joods. Ja. En onmiddellijk is Engeland een wereld, het machtigste wereldrijk geworden. En dat is uitgelopen op de zogenaamde Balfour Declaration ja. in, uh, in 1917 of 1918 en toen is land, heeft Israël een nationaal tehuis beloofd. Dus je zou kunnen zeggen van op het moment dat Gods volk gaat bidden en Israël zegenen, dan komt er ook wat voor terug. Op het moment dat uh, de kerk weer gaat bidden en de gemeentes gaan bidden en Israël gaat zegenen, krijgen we een doorbraak van het evangelie in ons land. Juist. Nou, zouden we deze aflevering het hebben over de verbonden, daar zijn we nog niet echt aan toegekomen. Alhoewel, dit is eigenlijk ook zo'n verbond van God. Hè? Dat God belooft dat als wij gaan bidden en het volk Israël zegenen, dat hij dan gaat werken. Nou, ja. Dat is eigenlijk ook een verbond, toch? Dat is een, een, een geestelijke wetmatigheid. Ja. Ja. En die zijn... Nog, ...nog wetmatiger dan de wetmatigheden van mijn oude vak Natuurkunde. Maar voordat deze aflevering afgelopen is, moeten we toch in ieder geval een start hebben gemaakt met die verbonden. Dan gaan we in de volgende aflevering daar wel mee verder. Okay. En ik zou uh, zeggen van, nou, laten we beginnen met het verbond van Abraham. Wat is daar zo belangrijk aan voor ons om dat te weten? Mag ik eerst een krachtige statement doen? Er Jawel. is geen enkel verbond met de heidenen of met de gelovigen uit de heidenen gesloten. Misschien alleen het Noach-verbond. Maar alle verbonden van Abraham, het verbond van uh, David, het verbond van Mozes zijn allemaal uitsluitend met Israël gesloten. Maar het verbond met de Jezus dan? Ja, dat is geheim. Uh, verraad je nu het geheim natuurlijk <lacht> oh, sorry. U, uh, verraad je nu het geheim al? <lacht> maar goed, eerst maar eens vertellen, want Paulus die zegt dat ook. Ja. In de Romeinenbrief, in Romeinen 9 en in Romeinen 9, vers 1. Daar spreekt hij zijn intense verdriet uit en zijn grote liefde voor zijn Joodse landgenoten. Daar draaide Paulus al zo, dat die landgenoten ook maar de heer Jezus als Messias zouden herkennen. En daar bad hij voor. En hij zegt, vers 3, zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dus hij spreekt over, wat vaak in onze kringen de ongelovige Joden genoemd worden. Mm -hmm. Daar spreekt hij over mijn broeders. Ja. En wat zegt hij van hen? Zij zijn Israëlieten. Niet de kerk is het geestelijke Israël, zij zijn Israëlieten. Ja, want hun... dat wordt natuurlijk uh, hier en daar nog alles beweerd. Dat de kerk, ja, ja, ja. de kerk het geestelijke is. Voor hun is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid. En dat staat hier: en de verbonden. Let op het meervoud. Ja. En de verbonden zijn voor Israël. Dus het oude verbond en het nieuwe verbond zijn allemaal nog voor Israël. Ja, ik zou denken dat het nieuwe verbond is voor ons. Lezen we in Hebreeën 8: vers 8. Lezen we in Hebreeën 8, vers 8. En de Hebreeën is toch het Nieuwe Testament, als ik me dat goed herinner. Mm -hmm. We lezen we vers 8 en er staat: Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Wie spreekt daar de Heer? Dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Voor wie? Ja, het huis van Israël en het huis van Juda. Ja. En het geheim is dan, wat blijft er dan voor ons over? Ja. En dat wil ik wel uitleggen, want dat maakt als je geestelijk een stapje terug doet als christen ten behoeve van de plaats die God aan Israël gegeven heeft, ja. dan blijkt dat vijf stappen vooruit te zijn. Oké. Okay. Dat is ongelooflijk mooi, is dat. Nou, hoe werkt dat dan? Nou, dan gaan we maar toch maar naar het Abrahamverbond. Ja. Laten we kijken. Het Abrahamverbond vinden we natuurlijk in Genesis bij de geschiedenis van Abraham. Ja. En ik Neem dan maar uit Genesis 17. En dan lees ik vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten. Het zijn twee dingen dus. Ja. Uw nageslacht, en dat was net jij zei, dat is frappant. Wie is het nageslacht van Abraham? Het nageslacht. Ja. Ja, dat is want, uh, ja, ja. Het zaad van Abraham, zoals Paulus in de gelaten brief zegt, is de heer Jezus. Dus dat verbond met Abraham is met Abrahams nageslacht, Abraham en zijn nageslacht met Heer Jezus. in hun geslachten, dus ook met Israël. Dan gaan we verder. En wat zal dat verbond inhouden? Dat een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een god te zijn. Ja. Belangrijk. Want alle volken hebben hun eigen goden. Je weet in de, in de Tweede Wereldoorlog stond daar op de koppels van de Duitse soldaten God mitoons. Ja. En ik als klein jongetje dacht, hoe kan nou, dat nou, mag het niet zeggen eigenlijk, maar hoe kan God nou met die rotmoffen zijn? Natuurlijk uh, uh, uh, mag je dat niet zeggen, maar zo dacht je als klein jongetje. Ja, precies. Uh, en de Fransen hadden ook een eigen God en die werd dan ook met uh, de wijwaterkwast gezegend. Dat was de God van Frankrijk, een beetje frivool. Ja, nu hebben we de God van Europa. En je hebt nu de God van Europa en Amerika heeft ook een God en eerst met twee streepjes erdoor. De dollar. Ja, de dollar. Ja, ja. Ja. Alle volken hebben hun eigen goden. En het punt is, Israëls God is de enige ware God. Dus... Want hij is de schepper van hemel en de... als de Joden naar God roepen, ja, de mensen roepen vaak, oh God roepen ze dan. En ja. als de Joden naar God roepen, hebben ze de mazzel dat ze naar de goede God roepen. Ja, ja, want dat is hun God. Want dat is hun God. Ja, maar ook niet van alle Joden, toch? Van alle Joden staat ja, geen enkele okay. uitzondering in. Maar goed, we lezen in het Oude Testament ook heel vaak. dat is... Toch blijft zij ook... hun God. Ja, dat is waar. Maar zij hadden ook heel veel andere goden ernaast. Ja, ja, dat, dat, dat, daar moeten ze vanaf. En dat, dat is, het hele Oude Testament is een uh, gevecht tegen die afgoden. Ja, precies. Hm? Kijk, ja. er zei eens een keer een ongelovige Joodse vriendin van ons. die zegt: Jan, je denkt wel dat we ongelovig zijn. maar dat is heus niet zo. En als een Jood zegt dat hij niet in God gelooft, geloof ik de Jood niet. Ja. Ja, ja. Precies. Dus dat ja. Zo ligt dat, dat ja. is bijna in hun genen ingepet. Daarom is het voor ons ook, ook belangrijk, denk ik, om te noemen dat wij bidden en wij hebben alles te maken met de God van Abraham, Isaac ja. Jacob, ja. en Jacob. Nou, de God van en, Israël. En dan en, nou komen we op het geheim: ja. door wie zijn wij tot die God gekomen? Door de Heer Jezus, Jezus. Ja. Dus te erkennen dat dat verbond uitsluitend met Abraham gesloten is en wij er. ...tussengeurmd zijn, zoals Paulus dat ook... ...we zijn ja. mede-erfgenamen, medegenoten van het heil... Mede. Ja. ...dat brengt ons steeds dichter bij de Heer Jezus. Ja. En dat is mijn grootste vreugde. Want daar komt eigenlijk... Het daar komt alle heil vandaan. Ja. Maar dat is dan toch eigenlijk dan tegelijk ook een verbond. Maar dat verbond is niet met ons gesloten, is met de Heer Jezus gesloten. Ja. Met Abraham in, uh, en uw geslacht in hun geslachten. En uw zaad... En Paulus gebruikt juist dat, dit argument in de Galatenbrief om aan te tonen dat wij heidenen erbij zijn in het staat van Israël in de Heer Jezus. We zijn alleen maar wat zolang, zolang we in hem blijven en ja. in hem wandelen. Mooi is dat hè? Ja, geweldig. Oh, geweldig. Ja. Nou, en wat is het tweede deel van het verbond? Let op. En ik zou aan u en uw nageslacht, het land waarin gij als vreemdeling vertoeft... Het hele land Kanaan tot een durende bezitting geven. En ik zal hun tot een god zijn. En dat gaat dus weer over het land. En wat staat er? Het hele land Kanaan. Inclusief de Westbank. Inclusief Gaza, dat hoort bij de stam van Juda. Het hele land Kanaan is aan Israël toegekend. Ja. En deze, dit verbond, dat wordt in de Bijbel, in het, voornamelijk in het Oude Testament, 47 keer... ...door een eed bekrachtigd. Zo. Dus er is, ik heb dat gelezen bij de bekende bijbelleraar... ...die helaas onlangs overleden is, Dirk Prins. Ja, precies. Ja, die heeft dat in een prachtig boekje over Israël en de gemeente... ...heeft hij de moeite genomen om even na te tellen. Ja. En 47 keer bevestigt God onder Ede... ...dat hij dat land aan Israël toegekend heeft. En dat behelst dat hele verbond met Abraham. Uh, oh. Deze twee dingen... We helft het verbond met Abraham. En... Lijkt mij, want een... jij wilt doorgaan. Ja, natuurlijk. <laughs> maar ik denk dat we dat moeten tillen naar de volgende aflevering, want onze tijd zit erop. Het is heel interessant allemaal. Maar we gaan zeker door met de verbonden in de volgende aflevering. En dan gaan we het niet alleen afmaken het verbond van Abraham, maar ook een over het over verbond met Mozes en het verbond met David. Oké, okay. lijkt het een goed plan? Ja, prima. Dan zie ik je de volgende keer weer. Bedankt.